...zit hier naast me. Guus, die is er nog niet. Uh, dag Brett op de chat. Hallo. Dat was uh, Smokehouse Blues... ...gecomponeerd door uh, Charles Luke... ...en uitgevoerd door Omer Simeon... ...uit, ik geloof, 1929 alweer. Dus, uh, nou ja, heel toepasselijk natuurlijk. Het is vandaag uh, 1 juli... ...en uh, sinds... Uh, 1 uur... of uh, 12 uur gisternacht, ...dus het begin van deze dag... Is het roken in de ORICA verboden als dat niet in een speciale rookruimte plaatsvindt? Mm -hmm. Dus uh, dat is ook een beetje natuurlijk het thema vandaag. Maar, uh, ja. maar we gaan beginnen met een uh, leuk verhaaltje. Oh ja, toch? toch? Ja, toch wel. Um, ja, uh, hallo mensen. Ja, ik had graag. Uh... Iets van de tabak uit mijn dikke sprookjesboek willen halen. Maar sprookjes zijn wat dat betreft soms lastige, lastige entiteiten. Omdat ze namelijk vaak iets wat het is, is niet altijd wat het lijkt. En dat, dat is de hele tijd, gaat dat door in sprookjes. Dus dan. Uh, en tabak en het roken. En uh, uh, het roken van een pijp, natuurlijk vroeger was dat. Uh, sigaretten zijn natuurlijk nog niet zo heel erg oud, volgens mij. Het voorgedraaide niet. Zelfgedraaid is natuurlijk al veel. Langer. Ja, oké, okay, dus uh, inderdaad het uh, roken van pijpen en het roken van uh, zelfgedraaide tabak. In, in Mexico maakten ze ook al uh, met de maisbladeren, ja? dus, sigaretjes. En volgens mij is daar het, het, uh, het maken van sigaretjes ook van afgekeken. In het begin waren ook uh, de sigaretjes met uh, gelig papier. Oké, okay. met maisblad. Ja, ja. ja. Oh, dat, dat weet Guus natuurlijk nog wel. Of dan gingen ze misschien ook papieren, papiertjes maken. Eh, en dat was dan niet meer van maïsblad. maar dan moest dat nog wel herinneren aan het wijsblad. Dat moest er maar wel aan herinneren. Dat dus he? was het een of maar de kleur. Welkom, uh, Gus. We ja, zijn ja, al uh, maar vast begonnen. Ja, ik had nog wel een sigaret aangestoten op Moskou. Nee? <laughs> ja. moest <laughs> ja, het <laughs> Ja, ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> dus ja. Moeten we hier zitten. Dus ik heb <laughs> hier wordt niet gewerkt. Ik heb hem maar weer uitgemaakt netjes. Maar ik ga hem nou weer aansteken hoor. Ja, ja. Als dat mag. Nou, hier wordt niet gewerkt Guus. Oh, oh, nee, wordt niet gewerkt. Is dat het? Ja, dat is het toch. Oh, oh. <laughs> je moet weten met wat voor verhaal ik weggegaan ben op het land. Maar als je zegt dat dit geen werk is. Nou. dat weet ik nog wel wat. Even, even tussendoor Guus oh, ja. van. Uh, van. Uh, die, uh, Ik zei dat net, van, uh, er staat mij vaag iets, uh, iets bij. Van, uh, dat, uh, zeg maar, want Abraham die zei, sigaretjes die zijn pas van later tijd. Dat klopt. Maar volgens mij hebben ze sigaretjes maken. En is een beetje afgekeken van hoe ze in Mexico in maisbladen ja. uh, de tabak deden. Dat en dat daarom ook in het begin die, dat papier van die sigaretjes ook gelig was. Ja, gewoon echt, leiding... maar in Frankrijk kun je dat nog zien. Je hebt een bepaald type Gauloise. Die ja. hebben dat ook mee. Dat heet maïs. Dat staat er ook op. Galoise maïs. Okay. dat is de originele sigaret. Ja. Maar, maar en die... die zijn geel. Ja. Dus ja, en dat even, is al vrij oud maken. Sorry, maar ja, dat... ik, ik, ik We, gaan zo... We gaan eerst van wal steken met een, uh... okay. een verhaaltje om ons een beetje goede moed. Uh... Het is een heel goed boek. Dit boek ken ik toevallig. En het is ook echt een goed boek. Dit boek ken jij, ja? Ja. Ja, dat is leuk hè. Dat ik zelf nog eventjes uh, alle sprookjes van ik de lage. Hele... Ja. een hele... Van de lage landen. Ja precies, er staan een poepverhaal in en zo. Ja, ook. Oh, dat is echt. Het zijn echte volks, uh, boerenboerenspookjes. is oh, okay. dus allemaal ergens onderin de pagina's. Okay. Door. iets overzoken. Maar door. Dit mag, hè? Hier mag het. Oké. Okay. Hier wordt niet gewerkt. <laughs> Weet je nog wat, hoe het proces is afgelopen vandaag? Nee, want ik heb uh, Rani nog niet kunnen bellen. Maar misschien kunnen we dat op een andere manier te weten komen. Dan gaan we dat internet raadplegen? Oké. Okay. Ja, want okay. je hebt okay. Rani, Rani, Rani nog niet bereid. Ik er koken daar op die uh, mengtafel zitten. Ja, dat, dat is daar, dat microfoontje. Oké. Okay. Is die nou? Ja? Uh, um, ja, ik... Ik ben hem even aan het zoeken. Ik had er ja, eentje Ja, Doe gezet. gewoon je best van. Zullen we anders nog één leuk. Ik ja, heb wat rookmuziekjes opgezocht. Oh, ja uh... heel goed. Jullie goed. Ja. ja? Oké. Okay. <laughs> Gaan we dat doen. Gewoon... Maar oh, dat is een te gek. Het is dan JC Cobb en is Grains of Corn. Het smoke shop drag. Ja, dat is allemaal die dit stonden. 40 mensen konden er niet in. Daar zijn we weer. Wat, uh, wat hoor ik hier allemaal? 40 mensen, gewoon. Ze wisten van hoeveel mensen met zo'n klein café voor dat proces kwamen. Dat ja. wisten ze gewoon, want zoveel mensen hebben dat proces aangedaan. Ja. Die konden er dus niet in. Ze konden er niet allemaal in. Ze waren, ze waren 300 man, hè? Of 400 ja. man. Ja. Het okay. waren 400, maar. Leg jij even uit wat die uitspraak betekent? Want ik, okay. ik niet... Ja, ja, ja. Nou, met dank aan Dred, maar ik, ik, we vonden het ongeveer tegelijk op de computer, denk ik. Dret, uh, het uh, rookverbod blijft vooralsnog van kracht. Dat heeft dus te maken met een uh, een uh, kort geding aangespannen door mij staat bij 400 uh, eigenaren van kleine cafés. Ja, 400. Die, die dus uh, voorzien dat ze wellicht uh, failliet gaan... Uh, als ze het uh, rookverbod moeten invoeren... omdat ze geen mogelijkheden hebben om uh, daar aanpassingen te doen... terwijl hun zaken zo zijn dat ze verwachten... dat als ze dus de mensen moeten verbieden om te roken... dat het, uh, dat het niks meer wordt. En uh, de rechtbank uh, in Den Haag... die, uh, heeft, uh, die komt morgen uh, met een uh, besluit. Ja. Dus dat... Uh, Moeten ze dus nog even op wachten. En, uh, onder dat betekent andere, wel dat ze nu een waarschuwing gehad zouden kunnen hebben. Nee, want ik zag dat pas drie uur geleden is begonnen met uh, controleren. Oh. Dus niet zoals ik had uh, gedacht eigenlijk. Ik verwachten. dacht Ik dacht van die staan om vijf over twaalf op de stoep. Uh, om meteen uh, de eerste... Uh, eerst de waarschuwing uit te delen, maar zo was het dus weer niet. En uh, in uh, bij, de, bij de coffeeshops, waar de hele problematiek natuurlijk nog weer anders ligt, uh, daar uh, is het. Is één ding, dat is in Tilburg hebben alle 13 coffeeshops unaniem besloten om het. Uh, zich niks aan te trekken van het rookverbod, okay. dat is ingegaan. Maar wie roken nou het meeste cannabis? Want ik krijg steeds meer informatie door, hè? Oh, eh, wat? De Amerikanen. Oh jee. Dit <laughs> is, is, is het er alweer, ik kom weer daar terug. <laughs> maar ik, ik las dus ook vandaag dat, ik geloof in Deventer, ook uh, een, een grote groep uh, kleine uh, café-eigenaars. Uh, uh, besloten heeft om gewoon een asbak op tafel te zetten en te kijken wat er van komt. Nou vermoed ik dat de overheid uh, gewoon zijn natuurlijk die gaan door. Dus er komen controles, er komen waarschuwingen, uiteindelijk boetes. Maar Els heeft van de, vandaag zo'n pakje gekocht bij de drogist. Een soort sigaretten van uh, kruiden. En die wilde dus eigenlijk vanavond een café ingaan met dat pakje. Ik, ik wil een asbak. Ja, nou, bijvoorbeeld. Ja. Kan ik een asbak krijgen als ja, Dat zou moeten kunnen dan met kruiden. Ja, dat is er zit geen geboren. tabak in. Ja. Ja. Dat hebben we, echt, ja. we hebben alle kleine lettertjes ja. gelezen. Er zit echt geen grijntje tabak in. Ja. Ja, te technisch mag dat. Ja. dat uh, maar dat, dat is natuurlijk ook het dubbele. Dat, vooral in de koppershop. Nou, Dan heb ik vanavond nog een hele leuke opname. Dan ga ik vanavond nog een leuke opname maken van Els. Die gaat met een sigaret... Uh, een asbakvraging. Okay, maar, maar het ziet er maar echt dus uit als een sigaret. Een, een, een niet tabaks sigaret. Nee, er zit nee, geen tabak nee, in. Maar het nee, ziet er wel nee. echt perfect zo uit. Zo'n pakje ook. Maar ja, dat, dat hele ding. Kijk, in de kroeg waarschijnlijk denk ik dat zij gewoon redeneren. Er mag sowieso niks gerookt worden. En omdat anders is de handhaafbaarheid is, is zeer moeilijk. En daar zie je meteen eigenlijk het probleem voor de coffeeshop Dat bij ons, de mensen mogen wel puur roken maar niet met tabak en dat is dus heel moeilijk te handhaven want het gaat heel ver om mensen in deze hun jointje af te pakken open te maken en te kijken of daar tabak in zit of tabaksgevangen nee, dus bepaalde niet voor je ja, eigen om. je mag dat, het gebruiken ja, maar dat is dus dat is dus in die zin is de regeling naar ons toe naar de coffeeshops toe eentje van een aard dat de overheid zelf zou dat als een soort non-regel beschouwen, omdat de handhaafbaarheid, wat toch altijd een overweging is bij de invoering van iets, is gewoon nihil. Ja, maar ik zal je vertellen. Kijk, de minister zei zelf ook, van dat er uh, bijvoorbeeld uh, uitzonderingen gemaakt werden voor probleemcafé'tjes uh, die geen terras hebben en dat soort dingen. In eerste instantie, hè, in het begin. Dat heeft ja. hij zelf gezegd. Ja. En ik snap nog steeds niet waarom die minister zijn verhaal ...en van de uitvoerende organisatie zal ik maar zeggen... ...dat, die, dat zijn twee hele andere verhalen. En dat, dat vind ik ook een beetje raar. Dat is voor mij niet echt te volgen als nee, gewoon ik, ik, ik heb een beetje het, het gevoel dat het eigenlijk gekomen is door het volgende... ...en dat is dat een jaar of vijf geleden heeft de minister met de Horeca Nederland afspraken gemaakt. Dat was een stappenplan... En in dat stappenplan zou ieder jaar een, een groter percentage van de cafés en restaurants en hotels zou rookvrij zijn. Of in ieder geval dus maatregelen hebben genomen voor uh, aparte rookruimtes. En dan helemaal aan het eind van de rit zou het dus niet 100% hoeven te worden. Maar zou het met een lager percentage af kunnen. En in wezen wat er is misgegaan dat is dat de horeca Nederland heeft gewoon eerst... ...in het begin heel erg de boel getraineerd... ...en later hebben ze dus dat stappenplan afgesproken... ...maar daar hebben ze helemaal niks aan uitgevoerd. Nee. Met als gevolg dat vorig jaar de minister... ...ik denk een beetje, toch een beetje met kwaaie zin... ...gesteld heeft van als het zo gaat... ...dan hak ik nu de knoop door en dan is het nu over... ...en hier zijn de, de, de, de regels waaronder het wel of niet kan... En daar moet je het dan maar mee doen. Dus in die zin heeft uh, helaas Horeca Nederland dat een beetje verspeeld. En wat dubbel jammer is, dat is dat zij ook, Horeca Nederland, dus vijf jaar geleden expliciet hebben gezegd... koffieshops, die horen niet bij ons. Wij drugs, daar hebben wij niks mee te maken. Dus ook die mensen hebben eigenlijk nog een voorlichting nodig van alcohol en andere drugs hè? Dus, dat staat gewoon in de zo zin. staat het er en uh, in die zin als er iets een drugs is dan is het die alcohol wel ja. maar dus ik, ik zie zelf een beetje die loop van de dingen en ja we zullen zien de praktijk uh, zal het ook uitwijzen wat uh, reëel uh, is op den duur of dat inderdaad allemaal kit dicht moet worden of dat het dan toch met iets minder kan of, uh, wat, wat, wat zijn minimale opruimwerkzaamheden van het personeel in de rookruimte Mag een portier eh, nog in de rookruimte iemand eh, aanspreken of eh, eruit zetten? Want dan is hij toch echt aan het werk. Dat is ook een soort opruimwerkzaamheid. Maar ja, toch van een nogal andere Ik ben nog iets raar raars tegengekomen. Op het moment dat er een soort van buiten is. Dus in een tent bijvoorbeeld. Ja, dat mag dus ook niet. Hè? Nou dat is dus het rare. De, er is een firma die heet De Boer. Een hele grote firma. Oh, ja. En die verhuurt van die tenten en de catering erbij. En... Die heeft ook het idee dat je gewoon moet kunnen roken daar. Als er maar één kant van die hele tent open staat. En hoe zou het zijn... Snap je? Met... Dus dat is dan... Aan één kant is die tent gewoon open. En dan zit je dus op een soort terras. Hè? Want als jij een terras namelijk buiten hebt. En jij schermt het zodanig af. Dat de buren er geen last van hebben. Dat mag. Als de voorkant maar open blijft. En dan mag ik wel roken. Nou, en de firma De Boer. Die vindt het belangrijk dat... Ze hebben namelijk hele dure gasten en die willen wel eens bijvoorbeeld sigaren proeven of zo, dat soort ja, ja. dingen. En dat zou gek zijn als zij dan een heel stuk van hun markt kwijtraken vanwege de presentatie van een nieuw model sigaar of wat dan ook. Ja. En dat hebben ze het afgelopen jaar in ieder geval vier keer in het jaar gehad. Dat scheelt hun dus gigantische inkomsten. Want je wil niet weten, over de hele wereld komen allemaal mensen die gewoon niet weten wat ze met hun geld moeten. Het kan allemaal naar zo'n sigarenbijeenkomst. Ja, naar hyenas in Amsterdam ja. komen ze dan. Dus Hyenius. Hyenius klinkt ook goed hoor. Ja, klinkt, klinkt, klinkt ook heen. mooi hè? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Die bedoel ik inderdaad. Ja. Ja, daar horen jullie overigens Wouter nu zonder gitaar. Maar ja. Ja. hij is het wel. Uit augustus En Hoe uh, zit <laughs> het dan met een eenmanszaak? Mag ook niet. Dat mag niet. Nee, dat is dus waar, uh, waar dus bijvoorbeeld uh, Rani hier uit Utrecht met Le Caravon, een uh, nachtcafé. Hij rookt zelf niet meer, al jaren niet. Maar hij is een van die mensen die meedoet met dat proces. Omdat hij dus, hij, werkt, hij doet alles in zijn eentje. Hij is de enige die er staat. Hij heeft geen werknemers. En je, nou ja, je bent er wellicht wel eens geweest. Dat is een soort leeuwenkuil die alleen Rani ra weet ja. te temmen. En, uh, die en dan, is... dan moet je ook geen ruzie meer krijgen. Nee. Maar hij is dus terecht uh, heel benauwd. Omdat het Dat soort klandizie. Ik doe hij is open tot vijf uur s'nachts. Ja, ja. Zes uur s'nachts. Ja. Als die mensen daar om vier uur buiten gaan staan. Nou, dan heb je gewoon. Dan, dan is het overlast. Ja. meteen. eigenlijk is, dan... is het wel heel grappig. Nee, ik moet even lachen. Omdat, omdat de, een hele belangrijke organisatie die dit heeft bewerkt nee, heeft bewerkstelligd dit uh, tabakswet uh, dat is de kan hè clean air now ja. terwijl uh, die fantastische kroeg van Rani hier in de stad, die staat dus gewoon, echt gewoon omgekeerde van clean air now. Ik bedoel, als je dus gewoon ja. s'nachts ergens nog iets ranzigs wil ruiken, dan moet je daar naartoe. Ja. Nou, dat, ik vraag het me af, want een van de dingen die bijvoorbeeld in, uh, ik geloof dat het Engeland was, uh, of nee, Ierland, ja. wat er toen in de krant kwam, dus dat, dat, het ging, was, dat het ging zo stinken. Ja. ...omdat de, zonder de, de rook... ...die in wezen ja, alles smitten, toch een he, beetje... Uh, ...maskeert... ...roken ze nu opeens al dat zweet... Ja. ...van die mensen en die vieze parfums... ...en ik weet niet wat... ...of als nou, moeten een scheet laten. ...ik heb uh, af en toe personeelsleden en die stuur ik dan de jungle in... ...in Bolivia of zo ...en daar hebben we zo'n lijstje voor wat je dan moet doen... ...en dan moet je dus een sigaren meenemen... ...en je moet ook je malaria pillen slikken... ...maar je, je moet vooral... Hoor, ...s avonds als je daar een beetje zit zo sigaren roken en ook sigaren roken in je klamboe, dat ja. oh, het helemaal is. volhangt met sigaren want die muggen vinden dat dus absoluut vreselijk maar even een tijdelijke frisse wind dat kan toch oh. geen kwaad hoor nee, Kom op ik. met je verhaal Ja, ja. ja precies, dat, inderdaad. dus wat dat, dat betreft laat het positief bekijken want ik was vandaag boven in de je ziet er ook zo positief uit vandaag uh, ja. en de jongens die waren helemaal fris vandaag in onze koffieshop hierboven het gastje okay. en het was heel rustig maar frisse sfeer ja, hoe het fris. Ja, fris. Dus wat dat betreft. Uh, goed. Oké, okay, ik heb een verhaaltje opgesnort, um, over Dat heet De Drie Opschepperige Geneesheren. Uh, want ja, men denkt natuurlijk hier met deze wet aan de, om de dood te kunnen ontsnappen. En, uh, maar ja, goed. Dus daar heb ik ook nog een leuk verhaaltje over. Misschien straks over de man die met uh, de dood, uh, dood een spelletje speelde. Maar uh, nu een ander aspect van het verhaal. Dat is uh, ja, dat je toch denkt hè, dat uh, door alles... Dat men, als je beter weet, als je denkt beter te weten om alles op te lossen. Nou, deze mannen, dat zijn... Um, Artsen, deze drie artsen, ze hebben geen naam gekregen, maar ze heten de opschepperige geneesheren. Goed, er waren eens drie geneesheren die niet voor elkaar wilden onderdoen. Zij waren alle drie beroemd en meesters in hun kunst. Op een dag kwamen ze elkaar tegen, want ze sliepen in dezelfde herberg. Het duurde niet lang of ze begonnen tegen elkaar op te scheppen. En mijn heren, zei de ene. Ik zal u een staaltje van mijn kunnen laten zien. Ik zal persoonlijk mijn hand afhakken, en hier tot morgen op tafel laten liggen. Dat zal de heer Bergier leuk vinden. <lacht> Oké, okay. en dan zet ik de hand weer aan de arm zonder dat ik er enig letsel aan overhoud. de Ja, ja. Oké, okay, ja. heel mooi. Maar luister, wat ik ga doen. <clears throat> ik haal een oog uit mijn kop en leg het tot morgen naast uw hand neer. En dan zet ik hem er zo weer erin, zonder dat iemand er nog wat van ziet en ik kan fantastisch zien. Ja, ja, ja, ja, ja, ja fantastisch, zegt de derde. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja niet, recht, niet slecht. Maar luister naar mijn verhaal. Ik zal hetzelfde kunstje vertonen u, als u. Maar dan met mijn ingewanden. Oh. Oké. Okay. Jongens, luister goed. Ik zal mijn maag, lever, darmen en nieren eruit snijden. En hier tot morgen op de tafel laten liggen. Mm -hmm. De herbegier stond erachter. Ja, ja, godverdomme. sorry. Het een hele aardige herbegier. Ik zou ze er dus al lang hebben uitgegooid. Ja, bedoel, lijkt Jongen, wat een puinhoop daar in die herberg. Maar oké, okay, dit is een hele koelante herberg hier. Ja, dus daar kunnen wij nog wat van leren. Want het verhaal is nog niet afgelopen. De drie geneesheren deden wat zij gezegd hadden en gingen erop naar bed. Toen de waard de volgende morgen ging kijken, in de vroege ochtend, zag hij tot zijn schrik dat hand, oog en ingewanden waren verdwenen. De meid had s'nachts de hond laten loslopen en die had alles opgegeten. Oh! Nee, zegt de herbergier. Oh, nee, dit zijn goede klanten. Oh, oh, wat moet ik doen? En toen schoot hem te binnen dat ze de vorige avond een dief hadden opgehangen. Hier in de buurt, op het hoekje, bij het galgenveld. Leuk in die middeleeuwen, daar was het gebeurd nog eens wat om de hoek. De waard snelde erheen. Tot zijn opluchting bengelde het lijk nog aan de galg. Vlug hakte hij een hand eraf. Zijn hand alvast Op de terugweg liep hij bij de slager binnen Begerrit om de hoek En kocht de ingewonden ingewanden Van een pas geslacht varken Nou hij begonnen aardig op te schieten nog, De boodschappen waren bijna klaar Nu nog een oog Tijd om lang na te denken had hij niet En toen een kat zijn pad kruiste Stond zijn besluit vast Hij sloeg het arme dier dood En stak het een oog uit Hij was net op tijd terug ren het met al die ingewanden. Oké, okay. leuk beeld. Goed, Eén voor één kwamen de geneesheren naar beneden en gingen aan het werk zoals afgesproken. De ene naaide de hand van de dief van zijn linkerarm. En de tweede plaats van het kattenoog in zijn oogkast naaien. En de derde naaide in minder dan geen tijd de ingewanden van het varken op de juiste plaats. Pom zo dat is gefixt. Ja, laten we wel wezen. Wat geneesheren heel goed kunnen, dat is snijden, hakken en naaien. Dus het zag er perfect netjes en keurig uit. Daarna besloten ze huiswaarts te keren en een maand later weer bijeen te komen om de operaties nog eens grondig te bespreken. Op de afgesproken avond waren de drie geneesheren weer aanwezig. De waard was opgelucht en alle drie in blaken welstand terug te zien. — Eh, uh, zei de waard, uh, goeiedag. Uh, hoe is het met u, heren? vroeg hij belangstellend. — Tja, uh, precies zoals ik uh, had voorspeld, zei de eerste geneesheer. Maar uh, ik begrijp iets niet helemaal. Deze hand hier, hoe mooi ze ook aan mijn arm gegroeid is, heeft toch een eigenaardigheid die niet van mij is. Ik heb nu altijd zin om te stelen. Als ik niet beter wist, zou ik denken dat ik de hand van een dief eraan gezet had. — Oeh, zei de waard, dat is lastig. Uh, ja, zegt nu het, zegt. Ik heb ook iets vreemds, zegt de tweede. Alles is wel naar wens verloop, maar er is iets dat er vroeger niet was. Ik zie s'nachts even goed als overdag. En als een andere dokter de operatie had verricht, zou ik zeggen dat hij bij mij een kattenoog had ingezet. Oeh, zei de waard, het is toch niet waar? Kan niet, kan niet. Uh, <coughs> ja, ik wil niet opscheppen, besloot de derde. Maar ik wil, wil wel eens weten wie mij zo'n moeilijke operatie nadoet. Ik bedoel, uh, hè, je hele darmen eruit en er weer in. <laughs> Dat is toch echt... Uh, ja, ja. ja, ik moet zeggen, ja, er hapert er soms wel iets. Ik heb voortdurend honger en ik, ik wil de hele tijd, ik wil de hele tijd in mijn tuin roeten. Ja, mijn buurvrouw heeft al geklaagd, maar oké, okay, voor de rest gaat het me heel goed. Ja, ja, ja. De waard lachte in zijn vuistje. <coughs> uh, wilt u nog een biertje, misschien, heren? Dat was het. Dat was het? Ja. Ja. Hij kan niet zeggen wat hij had gedaan. Wat er nee, was was anders ja. komen ze nooit meer. Ja. Nee, want zoals de waard is. Vertrouwt hij zijn gasten. Oh. <laughs> ja. ja Oké. Okay. Nou, dat is een leuk verhaaltje toch, hè? We ja, vond het heel geluk. ja. Zit daar nou ook te bakken. Ja, ik hoorde die klik op de radio en ik denk... Uh, ik weet het niet meer. Dus Oké, okay. Ik moest het vergeten. <laughs> Wat zit. Hij is al aan, dus gebruik is niet strafbaar. Vanaf dat moment is het gebruik. Oh ja. Ja, dat is namelijk heel moeilijk. En als je er nog het geloof aan koppelt... Maar ik is ook wel het lekker. geloof. Ja, ja. Dat is hier Guus mee, het financieel dagblad ja. van uh, maandag, dit gisteren. Nee, dit, ja, ja, dat is hem, hè, de enige. De enige en universele rokerskerk biedt verstokte verlossing. Ach, wat fijn. Er is hier iemand, <coughs> en de meneer Ijsbouts, die heeft in uh, 2001 de enige en universele rokerskerk van God opgericht. Ja, en uh, daar kun je lid van worden. Ja. En daar kunnen ook uh, café-eigenaren uh, lid van worden. Oh, en dan wordt de, het café wordt een soort kerk. En die mensen die dus uh, lid zijn van die kerk, die dan? mogen daar roken. En, uh, oh, ja. Hij heeft al een aantal uh, kerkgangers. En hij verwacht dat het er uh, nu snel meer zullen worden. Maar ook dat is dus een... Uh, een eh, creatieve oplossing, zal ik maar zeggen. Creatief met vuur of eh, creatief met tabak. Maar, eh... maar wat leuk, want traditioneel eh, in kleine dorpjes zie je dat vaak. Dat zijn kroeg en, en, en kerkgangers. Die zijn eh, na, na de kerk, ga je naar de kroeg. Dus ja. zeg maar kerk en kroeggangers zijn Daar heb opgevaren. je ook eh, van die rookverenigingen, ken je dat? Je hebt, in Nederland heb je kampioenschappen met hoe lang je een pijp aan kan houden en zo. Ja, ja. En hoe, wie het beste een sigaar kan roken. Die heb je echt allemaal. Ja. En, die komen dus ook flink in de problemen, Want die kunnen we dus nooit meer ergens een ruimte huren. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, waar ze een traditionele Nederlandse rookkampioenschappen kunnen houden. En dat vind ik dus wel raar. Want dat gaat wel ten koste van onze cultuur. Ja, dat was één pijprokersvereniging. En dan ben ik dus niet tegen andere culturen, maar... één pijprokersvereniging, die was na 48 jaar, geloof ik. Of nog langer. Dat die had bestaan, hebben ze me opgeheven. Omdat ze er geen... Uh... Geen brood meer. Ah. Ja. ja, nou, dat is echt zonde. Maar goed, gelukkig blijft er nog een hoop anders. Sommige van die mensen konden drie uur lang een pijp aanhouden. Maar dat kunnen ze toch ook op de camping? Op de camping? Ja? Zo, Hé, hey, mag je op de camping roken? Het is buiten. Ja, ja, ja. Maar het probleem is dus bijvoorbeeld, je hebt uh, bepaalde landen uh, waar, waar dus inmiddels in parken, bijvoorbeeld in Napels, mag je niet meer in het park roken. Oh, want dan gingen daar ze natuurlijk allemaal verzamelen, die rokers. En? Dat, dat staat dus toch? ook ergens daar in een van ja. die artikelen. Maar in Napels mag je dus het in het park ook al niet meer roken. En het rare is dus, je hebt dus ook uh, bijvoorbeeld. Uh, Toen Napels, dat is eigenlijk. Is dat niet die stad waar die bergen zijn? Nou, nou, nou, in Groot-Brittannië heb je bijvoorbeeld bepaalde plekken. Daar heb je een soort rokenruimtes. Daar mag je dan wel roken. Want dat is dan geen horeca, maar daar kun je roken. Maar daar is inmiddels gebleken dat het goed is voor de viriliteit, zal ik maar zeggen. Dat mensen flirten daar veel meer, zal ik maar zeggen. Vanwege dat, daar kom je in die spannende omgeving. Waar je dus even met elkaar kan roken. En dat is dus uh, of ofzo. Ze hebben er een heel mooi woord van gemaakt. Dat staat ook ergens in die krant. Oh, Oké. Okay. Maar, dat het dus, is helemaal nieuw en ja, leuk. het leuke is ook dat kinderen vanaf 16, sinds het verbod, gaan ook meer roken. Dus uh, het voordeel is eigenlijk door iets te verbieden, maak je het spannender voor mensen die het vanaf hun 16e wel mogen. En daar krijg je dus nou problemen mee, want dan willen ze die wet dan maken tot de 18e, maar dan krijg je op de 18e datzelfde probleem. Dat al die mensen, het mag nou, dat ga ik ook gelijk proberen natuurlijk ja of dat prachtige verhaal in Duitsland waarin cafés uh, een toneelvereniging werden die uh, de, de situatie van voor het rookverbod naspeelde. ja ik bedoel ja kijk mensen worden toch wel heel inventief dus het is en goed voor de kwaliteit dus dat, dat, weet we, je wel, ja. van, dat is toch wel weer erg leuk van uh, ja jongens gaan naar buiten en uh, ja. waar de bloemetjes ja. zijn erbij. en in een auto in een bedrijfsauto de nou, personeel zit in een auto moet vervoerd worden, mogen die een sigaretje opsteken nog? Nou, maar ik had ook zoiets van, ik ga hier een postertje ophangen van, als je hier echt niet meer mag roken, kun je bij mij komen roken. Maar tuin. ik heb daar ontzettend een hoop open lucht. Ja. En dat, dat mag allemaal, want het leuke is, ik heb er ook heel veel bomen en zoals bekend is, die, die, die eten al die vervelende dingen allemaal weer op en zo, daar leven mijn bomen van. En ik heb eigenlijk tekort aan mest op het ogenblik, hè. En nou is het leuke: je kan mest dus door de lucht toevoegen. Dat weet iedere Nederlandse tuinder, Als je kassen hebt, dan zet je gewoon een overtje aan. Dat doet helemaal niks verder. Dat maakt, maakt alleen maar CO2. Want dan groeien je tomaten veel beter, bijvoorbeeld. Nou, en ik. Ik heb dus zoiets van als je ik nou al die rokers kan trekken, ja eigenlijk gewoon in, op ieder pad wil ik gewoon minstens vijf of zes rokers hebben. Ja, maar mensen stronten, vind ik wel een beetje. Nee, geen pop. Nee? Rokers. Oh, rokers. Oh, dat is dus. Rokers, de rokers, okay. rokers. Hoeveel moet je in het tuincentrum? Dat is. Echt. Ja. Oké. Okay. <laughs> Snap je? Dat zal ik doen, Guus. Oké. Okay. <laughs> Ga je nog graag bellen, of niet? Ik, nou ja, we weten, we weten het eigenlijk Ja, maar al. het is zo leuk om hem even te bellen. Ja, je kan, je kan nou ook bellen, bellen, Jeroen. Ja, ja maar eigen. dat is dat technisch toch even. Ik zal nou. het ja, proberen als bang, je, je. bent bang, hè? Je bent bang, hè? Nou, nou, nou, nou. Met zo'n rookverbod en die mensen hierboven, ik zou. Uh, wat heb je daar in dat sigaretje? Het is een uh, joint. Ja, ja, maar er zit geen karton, een filtertje in, zie ik al. Waar is dat filtertje van gemaakt? Dat uh, is van een ander sigaretje gemaakt. Oké. Okay. Van maar die kruiden. Nog, nog, nog een ander ding, hè? Van. Uh, er zijn vandaag ook allerlei uh, belastingen en heffingen weer ja. omhoog gegaan. En ook dus die op tabak. En dan zie je hoe dus in wel degelijk uh, het kabinet zich bewust is van de kracht van de tabak. Want ze calculeren dus gewoon in dat ze 250 miljoen ja, meer uh, heffing krijgen, binnenkrijgen op de tabak. Oftewel, zij gaan er dus... Zelf volledig vanuit dat het algehele rookverbod niet zodanig snijdt in het aantal rokers dat dat dus die heffing uh, zou verlagen. Nee, maar dat weten ze ook zeker, want er is gewoon een bewijs dat kinderen van 16 niet gaan sneller roken als er een algeheel rookverbod is. Ja. Want die gaan op het schoolvlaar roken, die gaan waar dan ook, die gaan overal roken, want het is stoer. He, hun vader in de kroeg, die mag dat niet. Hij komt bezopen thuis iedere avond, maar hij mag niet roken. Weet je wel? En nou, dat is stoer als je dan helemaal misselijk van de tabak zo binnenkomt. En je vader zegt, heb je gezopen? Nee, nee, nee, pa. Nee, nee, nee. Alleen maar gerookt. Nou, en je pa is zo ver in de lorem dat hij dat gewoon begrijpt. Dit is waar we naartoe gaan. Nou, ik <laughs> muziekje. Ja dat zou ik me noemen ja want Sm anders zou ik mijn mond niet meer. Smoke smoke gets in your eyes, Goed. Okay, heel mooi. Mm. <laughs> en dan zit die... All oh, who love our blind When your heart's on fire You must realize Smoke gets in your eyes So I chaffed them and I gaily laughed To think they could doubt All Nog een klein uh, ervaringsverhaal, Wouter? Ja, nou, je, je zei net al uh, vandaag: ben je zonder gitaar? En dat uh, bracht me inderdaad nou, ik tot het volgende. Op. Uh, oh, ik kon er zelf bij zitten, o, alsof we roken. Oh. Ja, precies, laten uh, we uh, roken. <laughs> In ieder geval, uh, wat die gitaar betreft, uh, vaak uh, spelen we wel eens een optredentje van uh, drie uur met, uh, met de band. En tussendoor uh, roken de rokers van die band. Waaronder ik best wel veel. Het schijnt ook als je muziek, uh, muziek maakt en je met je vingertoppen uh, een, bijvoorbeeld een snaar aanraakt. Dat, dat, dat geeft ook bepaalde prikkelingen. Al die zenuwuiteinden en je vingertoppen. Dat zou er misschien voor kunnen zorgen. Er zijn wel onderzoeken naar gedaan. Uh, relatie met een instrument, bespelen en verslaving. Dat soort dingen. Dus nou bij die zenuwuiteinden. Maar ik ben heel benieuwd uh, toch hoe het uh, met je om zal gaan. misschien... Uh, omdat de hele sfeer anders wordt. Er wordt dan om je heen ook niet meer gerood. Dat ik het hopelijk vergeet. Maar misschien ik heb een hard hoofd in. Misschien hou je het juist wel uiteindelijk. Dat zou ook nog ja. eens kunnen. Je bent echt positief vandaag. Ja, ik ken in ieder geval mensen die hebben al vaker in rookvrije ruimtes gespeeld en die hebben er echt heel, heel zwaar gehad. En dan rookte dus niemand. Hè. Yeah. Ja, ja, is is totaal anders sfeer. En, en ja. het is gewoon absoluut. Uh... Andere is. Ja, het is anders Nou, Hoog, sowieso paar en, en deodorantjes ruik je ook Oeh, meer. Dat is wel goed ja, Dat is wel vies. En ja. dan heb ik liever vieze mensenlucht? Dat weet ik me niet serieus. Dat vind ik heel raar, maar dat is echt zo. Maar ook die, die want mensenlucht die, uh, is even toch iets spannends, weet je wel? Ik weet niet of je dat kent. Maar ja, ik weet het wel. Oh, uh, jij ja, weet het. Die, die muziek die wij spelen, daar hoort ook best wel een sigaret bij. Dat dat beeld heb je er ook van. Veel. Uh, platenhoezen van die, die, die, die swing jazz staat iemand op met een sigaret met een in de mond of in de hand of wat dan ook nou, het, het hoort er best wel bij smoke shop drag, smoke house blue ja, ja, ja. smoke rings uh, smoke rings of you ja. smoke Precies. Your eyes. het is het onderdeel ja. van een onderdeel uh, van een bepaald vermaak Nou, zoals ik net al zei, in Ierland wordt, en in Engeland wordt het, hebben ze een nieuw woord ervoor omdat het gewoon, je gaat elkaar versieren, je gaat in de kroeg ga je zuipen en dan ga je naar de plek waar je kan roken. En dan, ah jongen, dat is zo speciaal. Oh, ik zit nou ineens helemaal aan bouten. Dat ga ik even weer laten dan, want dat iedereen merkt niet dat Nee maar. Ja, ik, ik heb trouwens <laughs> nog een vraag nog een, een eigenlijk. Hè, van, uh, er stond ook ergens in de krant dat uh, dan, uh, zo, uh, ik geloof, een Nederlandse kankervereniging, die was... Uh, ...heel blij van, want we stoppen toch een heel aantal mensen Moet je je voorstellen, ik zal je even vertellen, het Nederlands is een heel mooie taal... ...maar de Nederlandse kankervereniging was heel blij. En dan denk ik dus gelijk, waar zeuren ze nou weer over, weet je wel? Want de Nederlandse ja, maar... kankervereniging, ik verwacht niet anders als dat ze wat te zeggen hebben. Nee, dat ze wat te zeuren hebben. Ja. Maar, eh, hoe dan ook, ze waren dus heel blij, want onderzoek uit Amerika had aangetoond... ...dat dus... Eh, door zo'n verbod uiteindelijk minder jongeren beginnen met roken, dus dat is een gewonnen slag. Maar er stond ook bij dat 30% van de kankergevallen was te koppelen aan roken. Dat houdt ook in dat 70% dat dus niet is. Ja. Maar van, zei, van nee, longkanker nee, nee. of van alle oh, oh, oh, oh, kanker? Jongens en meisjes. Mijn over... werk normaal is met oh, genen of... en met plantjes en met dingen die ze dus kunnen overkomen. En plantjes kun je dus ook beslaafd krijgen aan allerlei dingen. En ik zou je één ding vertellen. Dus dat het heel erg grappig is, maar dat kan nooit zo werken. Want het, het probleem is namelijk dat voordat ik iets zou krijgen van roken... Snap je? De tijd tussen dat ik gerookt heb, dus stel je voor, ik, ik heb jarenlang gerookt, ik stop nu met roken. Over twintig jaar krijg ik longkanker en dan ga ik daarna zeggen dat het van roken komt. Het probleem is alleen, dat kan ik wetenschappelijk nooit bewijzen. In België zijn eindeloze rapporten, wat helemaal echt gewoon alleen maar aantoont, dat de afstand tussen dat je iets oploopt en dat je het echt krijgt, dat is bij HIV was dat. Dat is ook al een probleem. Weet je wel, daar zit ook een afstand tussen. Maar bij roken is de afstand ongeveer 20 jaar. He, zeggen ze. Maar dat betekent dat ik je bijna alles wijs kan maken. Want 20 jaar geleden deed jij ongeveer dat en dat. En daarom heb jij nu dat. Dat is mensen verantwoordelijk maken voor echt allemaal gekkigheid. Hoor. Dat meen ik serieus. Had je nog zeg maar een, een richting waar je daarmee op wou? Uh... Nou ja, in zoverre dat ik mij dus uh, dan afvraag of nou zo'n club... Uh, ...dus ook uh, met eenzelfde ijver... Uh, ...zich gaat werpen op andere aspecten. Dus bijvoorbeeld dat aspartaam. He, van, uh, daar hoor je weinig over... ...maar de, de, de carcinogene effecten van aspartaam... ...die zijn overduidelijk. Ja, en sinds de dan, invoering van aspartaam... ...zijn in Amerika meer mensen die dik zijn als daarvoor. En dat kun je gewoon aantonen. Maar dus ook heel veel kankergevallen worden daaraan gerelateerd. En een ander ding is dat ik vraag mij bijvoorbeeld af... Aan hoeveel pakjes sigaretten is nou ongeveer 1 liter diesel gelijk. Want ik zag in de krant dat, dat nu, uh, nu, nu de diesel zo duur is geworden. Aan, aan, aan... energie? of aan Nou, aan, aan uitlaatgassen. Oh, okay. Dus aan rook. Die, uh, kijk, die rook die in Guus' longen blijft zitten, die kunnen wij niet meer inademen. <coughs> maar dat wat er, af, wat er nog wegwaait. Nou, ik een... ken een trucje. Dan moeten we <laughs> <laughs> Oké, okay, maar je begrijpt het. Maar ik, ik zag dus ook... Hè, van nou gaan die trucks... Die gaan dan in België tanken... Dat één vrachtwagen... Die tankt per jaar... 50.000 liter gemiddeld. Ja. Van hoeveel pakjes sigaretten zouden dat zijn. Die daar in wezen hè, het equivalent van stoffen. dus eh, Alles bij elkaar dat hebben we in Nederland. We hebben 7 miljoen auto's. Het is wel nou mooi. Ja, als je ze inclusief het plastic sieltje eromheen verbrandt. Die plastic sigaretten. De... Maar <laughs> het is wel mooi dat je Ik dit voorbeeld wel... noemt. Hè. Ja, Vandaag het is de het accijns namelijk ook verhoogd op de diesel. Ja. En je hebt dus nu een vrachtrijdersvereniging. En die tanken dus allemaal diesel, want je hebt heel veel tanks in, in, in een vrachtauto zal ik maar zeggen. En die tanken dus diesel in één bepaalde plaats in België. Daar hebben ze een afspraak met de tankstation. Die heeft inmiddels al 400% omzet extra. Vanwege dat die Nederlandse vrachtwagenchauffeurs gaan sinds vandaag daar dus tanken. En dat is in één dag 400% extra omzet. Want die hebben daar gewoon een afspraak mee en dan krijgen ze zoveel verkorting, want in België zijn de accijns lager. En dan bespaart ze 4000 euro per jaar. Ja. Ja? Maar... ja? Hoeveel kun je daarvoor roken? Nee, maar laten we even ja. serieus zijn. Nee, het is heel goed om dat even in nou, perspectief te plaatsen. Nee, maar als, ja. ik, ik, ook, zeg maar als je kijkt, van, ja. nu wordt het zo mooi weer warm, vandaag warm, morgen wordt het nog warmer. Er komt zo'n moment, dan zie je gewoon boven het land echt smok hangen. Dat is nu al. Laat nou, dat was het ik zo niet zeggen: van het, het blauw. Ik denk nee. dat het ons met geen mogelijkheid lukt om een smoklaag boven de stad te roken. Oeh, wat een uitdaging. Dat nou, is dat. Toch? Okay, Gaat dus op zich is was? dit wel een Ja, Ik Zijn vind het ook maar gek, nee. joh. Met allemaal van die, die laserlampjes die zo die lucht. Ik vind het te gek, Jeroen. Dit, dit moeten we dus een keer... Dit gaan we doen. Dit is echt zo mooi. Hoe hoog kun je komen met allemaal mensen die zitten te roken? Het is fantastisch. Ja. Nee, maar ook van, van neem de giftigheid van uitlaatgassen. Feit is dat... Je zag wel eens van die dingen in een film. Ik heb het ook wel eens gelezen. Mensen die gaan dan in de garage, zetten de auto aan... en uh, maken zo een eind aan hun leven. Ja. Nou lukt het je dus echt niet... Ook al, het lukt je niet om je op die manier dood te roken. Nee. Je gaat hem op de wc zitten, rook een pakje sigaretten. Nee, van je, je blijft in leven. Ja, ja. en als laatste uh, moest ik even naar de gemeente toe. Dat was het uh, filiaal van zo'n kanaleiland. En uh, om, de, goed om goed de wachtende zo. mens. Uh, te vermaken daar stond er een, uh, een paal en uh, er zat uh, een pedaal bij, als een pedaalemmer, die moest je intrappen, geloof ik. Ja. En er hing een bordje bij, schone Utrechtse lucht. En als je hem dus intrapte, dan kwam er allemaal uh, lucht naar buiten geblazen, ja, die nou, je zeer. inderdaad zo met je mond erboven kon inademen. Nou, niet per se zuurstof, want je hebt ook een uh, zuurstofbar bijvoorbeeld. Ja. Uh, ze voelden het wel, maar echt, schone Utrechtse lucht, dat moest eruit Waar komen. Waar hebben ze die dan vandaan gehaald? Oh, toen ik dat handen. pedaal. Intrapte, ja. toen was ik eigenlijk een beetje bang om uh, ja ik, ik denk dan aan de voorstraat ja, die precies. heel vies is nee, heel goed ik draad, verwachtte he? eigenlijk iets heel smerigs ja. en het was lekker joh dus uh, het filiaal van, <laughs> van de gemeente op Kanaaliland ja, daar de kun je dat stiekem, gratis doen Alpenlucht en dan zeggen ze dat het utrechtse lucht ja. Ja. Terwijl, terwijl de Norm ja, is in Utrecht volgens mij. De hoogste van heel Nederland. Ja, dat voldoende. Nou, voldoen de, nou Europas, uh, het was, de voorstraat was de smerigste ja. straat van Nederland ja. toen de bussen daar nog doorheen reden. Ja, maar, geen... nou, maar dat begint langzaam weer. Hè? En dat begint ja. langzaam weer, dus ja. het gaat goed. En nu is het meer, geloof ik, uh, rond Steven-Butendieck-plateau. Hier niet ver uh, vandaan, waar al die bussen rijden. Okay. Daar dat is het uh, uh, Ja, en uh, met dat stukje naar de stad Schouwburg toe. Onwijs meer. Oh, daar ja. moeten we je misschien afspreken om te roken. Zullen we, we een daar rook. een meetingplek maken? Een rookplek. plek. Dat is Tussen ook een mooi busje. Bus. Het <laughs> is een mooi veldje. Ja. <laughs> ik, uh, ik ga nog een... Uh... Nog een uh, rookliedje draaien. Ja, doe, doe. Ja, dat is je, uh, smoke, uh, smoke Rings uh, van uh, Quintet of de Hot Club de, de Frans. Of Frans. Wat heb jij daar een leuk boekje? Mm. Rook uh, Rook ja, dat is een... En dat was afgelopen zondag, geloof ik. Mooi, Nou, dat was mooi, hè? Ja, het is mooi. dat is echt mooi. Dat is helemaal jouw muziek, uh, Jooter? Ja, absoluut. Ja, dat vind ik ook. Die mensen die zaten dus in een andere tijd, dan mogen ze weer niet drinken. Ja, we ja. weten hoe dat is afgelopen. Want? Er werd steeds nou, meer ja, gedronken. De maffia in ja, ja. zadel en drinken mogen we toch weer. Oh ja. ja. <coughs> ja. Maar dan in. Uh, hoe heet het nou ook weer? Amerika. Smoke Easies of zo. Uh, hoe heet die dingen nou ook weer? Speakeasy. Uh, Speakeasy. Speak dat waren de illegale drinktentjes. En nu, dus nu in Amerika, is een, een fenomeen aan het opkomen: dat zijn de Smoke Easies. Ja. Dus dat zijn zaken waar. Ja, het is eigenlijk dus ondergronds. Uh, daar mag alles. Uh, Stripdanseressen, uh, roken, drank. Uh, volledig ongecontroleerd, dus ook geen sluitingstijden, oh, geen, goed, geen vergunningen, geen gemekken. Dus dat, dat is natuurlijk uiteindelijk wat gebeurt. Van, uh, van mensen verdwijnen op die manier uit het, uit het zicht. Dat gaat ondergronds. Van, uh, er komt straks gewoon een uh, enorme bonus op te staan. Dat je gewoon lekker met vrienden onder elkaar. Uh, Gordijnen dicht uh, en uh, maak maar een feestje. Of bij Guus op de tuin. Kan ook. Ik vind dat wel een goede Guus. Want nee, maar het is dan, echt gewoon, ik heb daar namelijk nou ook... een hoeveelheid CO2 uh, mogelijkheden. Op het moment dat je ziet dat er tegenwoordig zijn allemaal handel in CO2 rechten. En als je ziet hoeveel nieuwe bomen ik per jaar heb, dan heb ik een gigantische... ...capaciteit aan CO2-rechten en allerlei andere rechten. En het leuke is dat nicotine, ik zal even mensen uitleggen... ...dat heeft ook nog een hele leuke werking. Want bijna niks kan er tegen. maar het leuke is als het in de lucht is als rook... ...dan blijven alle insecten dus leven. Maak je er nou een aftreksel van, dus maak je er een vloeistof van en spuit het overal op... ...dan gaat alles dood. Dus wij hebben ook de afspraak met al die insecten... ...dat er niemand daar met sigaretten gaat spuiten... Maar er wordt alleen maar gerookt, gewoon. Hè? Oh. Ja, wat stel je voor? Dat, nee, want anders kun je het niet in de gaten houden, hè, weet je wel? Dat, hey, geen peuk op de grond. Dat kan gewoon in een asbak. We hebben asbakken genoeg. Echt, ja. inmiddels kunnen we van alle Utrechtse cafés de asbakken in. Weet je, het is gigantische. Eduardo, die haalt altijd de straten leeg bij ons. En, Echt, ik heb de afgelopen week heb ik al minstens 70 asbakken gezien. En Eduardo doet het vooral voor het aluminium, maar alle niet aluminium asbakken die bewaren we dus. Nou, we hebben, hey, ja, maar het is dus, echt geen gekkigheid. Dit is serieus. Ja, dat is een goed plan, Guus. Want er hangt een routebeschrijving op. Ja. Dan moeten we daar naartoe fietsen. Dus dan wordt ook meteen even dat roken gecombineerd met wat bewegen. Gezonde bewegen. Ja. En dan zijn ze buiten. Misschien verlokt het de mensen nog om een keer een schep in de grond te zetten. Of kan te we? helpen met wat uh, ja. te wieden. Uh, nou, bessen plukken lekker. Want moet ja, ze moeten allemaal op. Nee, dat wordt een uh, alternatief uh, rookprogramma. Ja. Dat uh, zou wel heel mooi zijn. Ja, Gerard die bevestigde weer, ondergrond is geen gemekker. Dat, dat is waar het naartoe gaat. En, dan en waar zi zitten we hier? Nou, waar zitten we geen gemekker? En we mogen <laughs> ook. Er wordt wel gemekkerd hier. Ja. Dat is voor de yeah. Yeah. Ja, Maar zo zie je maar weer, van, uh, de voordelen van een bepaald soort openbaarheid zijn natuurlijk uh, groots. Van... Uh, He, dat hou je zicht op de mens. Je kunt nee. mensen benaderen. Uh, verdwijnt dat allemaal uit beeld? Kun je dat niet? Uh, we zien het in, uh, in het drugsbeleid wereldwijd, waar alles eigenlijk gewoon standaard verboden is. Hebben ze dus heel weinig zicht, heel weinig invloed. Kun je alleen maar verbieden, zwaardere straffen, uh, ja, van enige vorm van hulp of decriminalisatie is dan geen sprake. En dat zijn dingen die dan in Nederland, bijvoorbeeld bij de cannabis, uh, wel degelijk uh, ja, veel aan bod komen. En daar zie je dus dat die openheid, die heeft zo zijn goede kanten. En in die zin van, moet je ontzettend voorzichtig zijn als je maatregelen neemt, waarbij je dus allerlei dingen die mensen gewoon doen, of wat ze zelf gewoon vinden, uh, zomaar te verbieden. Ik denk van, het is goed als je bij sommige dingen denkt van, misschien moeten we streven naar een verandering, een omschakeling van gewoonten, maar dat kost tijd. En uh, dat is, uh, ik denk dat het niet, uh, niet, niet zo goed is om dat uh, vooral door middel van straffen te proberen te bereiken. Want dat roept altijd weerstand op. En wie waren de grote gebruikers ook alweer op de wereld? Van, van alles. Hè? Van, ja. van, van, zowel van grondstoffen, energie, ja. als van drugs. Uh, ja. ja, De Amerikanen. vind ik knap. Psychologisch uh, gezien kan je dan ook makkelijker je lenen van door, geld van Het is gewoon ook jammer dat er geen Olympische Spelen zijn in dit soort dingen. Dat vind ik echt jammer. Ja, nee, maar door een verbod kan je ook makkelijker je, je, je eigen verantwoordelijkheid afschuiven. Op een bepaalde manier speelt dat ook. Mee, want het is natuurlijk heel dubbel dat zo'n overheid wel 2 miljard int op de belastingen. En dan misschien 20 miljoen wil besteden aan een soort ontmoedigingsactie. Dus als ze echt zouden zeggen dit is besmet geld, dan zou je daar wat anders mee doen. Dan zou je dat anders aanpakken, is mijn idee. Ja, denk ja, of om maar eens wat te noemen wat ik echt heel ernstig vind. Waar ik echt heel, daar word ik wel treurig van. Van dat uh, zo'n klein berichtje dat er uh, afgelopen uh, jaar is er, uh, zijn er weer tropische regenwouden gekapt. Ter grootte van uh, Groot-Brittannië. Ja. En, en terwijl dat is iets, dat vind ik echt, dat vind ik, daar word ik echt treurig van. Terwijl mensen die zelf een tabak op. Je kan ook gewoon besluiten geen tabak te roken, dat is beter voor je. Zo, maar maar je, je kunt je ook nog afvragen, want veel van dat woud, soms, soms wordt het gekapt. In ieder geval de dure bomen, die halen ze er wel uit. Maar het meeste wordt verbrand. Uh, ja, hoeveel, gewoon opgestookt. Hoeveel slof uh, is dat wel niet, uh, zo'n boom? Zo, dat is een hoop. Zo, dat is een heleboel. Dat ja, en dat krijg je ook allemaal in Julie hoor. Dat hmm. komt het waait de nou ook echt de hele aarde ja. over. Ja. Ja. Terwijl ja, daar hoor je toch niet zo heel veel Nou, goed. Ze hebben soms wel eens een jaar dat het alleen maar slechter weer is vanwege een vulkaan. Weet je wat daar allemaal bij vrijkomt. Het is gewoon echt, je kan niet meten of daar nou iets van komt of niet. Dat zegt niet dat je iedereen moet roken, ik zeg niet dat het gezond voor je is. Maar ik zeg alleen maar dat het echt heel moeilijk aantoonbaar is dat het door tabak komt. Nou, Gerard merkt nog op, uh, misschien was het te saai zonder verboden. Daar zit wat in. Kijk. He? Nou, kijk. Ik, dat is waar. We, ik best... snap nou <laughs> ja, ja. helemaal waarom jij zo'n leuk programma hebt. Ik, we hebben, ik we snap dat is... nu helemaal. We, we, van. Hebben het, we hebben het uur alweer gevuld. Dit programma draait op de Dankzij minister Klink en zijn voorgaande in de maatregelen. Fantastisch. Dus, en dit gaat nog voor heel veel vermaak zorgen de komend half jaar. Ach, ja. Dus uh, ik denk we moeten afscheid nemen. Het zit er weer op. En uh, we gaan eruit uh, met een muziekje van uh, Fats Wolle. Ja, oh, is Waller. Yeah, after, after you've gone. Dus uh, you Luisteraars, bedankt allemaal. En uh, we houden jullie op de hoogte hoe het uh, verder gaat met de tabaksverboden. Uh, het is de tabakswet overigens. Niet tabak -tabak. de anti-tabakswet. Ach ja, we zullen zien. De schoorsteen moet ja. blijven roken. Dan gaan gaan we ook naar Ojas. Dus uh, Ojas die komt er zo aan. Veel plezier met Ojas. Die is uh, alweer even terug van vakantie. Ojas, succes tot mij. En uh, tot ziens allemaal. Doeg! Chat lezen. Ja. Uh, dit was uh, Wobot Radio, 1 juli. De dag dat het rookverbod uh, in is gegaan in de horeca. En uh, het was een uitzending van 7 tot 8. In de studio uh, waren Guus, Wouter, Arwen en opa. En uh, hey, nou, opa. Ja, dag. Dag.